daar schuil houden.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 Duizenden mensen in het gebied worden geëvacueerd. Ook worden overal noodplannen klaargemaakt. Er wordt vooral rekening gehouden met extreem hoge golven. De Britse vicepremier Kleck is bij een bezoek aan Schotland besmeurd met blauwe verf. Ook een partijgenoot van Klecks liberaal-democraten werd geraakt. De partij heeft de dader, een man van 22, opgepakt. Hij is boos op het kabinet omdat er fors wordt bezuinigd. De politici kregen de verfdouche toen ze aankwamen bij een partijbijeenkomst in Glasgow. Vicepremier Kleck kreeg de verf in zijn gezicht en op zijn jas... maar hij verschoonde zich en ging alsnog naar de bijeenkomst. Een woordvoerder zei Kleck heeft drie kleine kinderen thuis die schrikt niet van een drupje verf. Het weer bewolkt en in het oosten kans op een bui gaat is. op 15, Morgen opnieuw buien, met in de middag kans op stevige onweersbuien. Het wordt een 27 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, Zandvoort en zon. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. met nu de nacht.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 And I will. Ja